De Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF adviseren kinderen vanaf 12 jaar op bepaalde plekken mondkapjes te dragen, net als volwassenen. Het gaat dan vooral om drukke plekken waar je moeilijk afstand kunt houden en op plekken waar het virus rondgaat. De WHO en UNICEF zeggen dat er meer onderzoek nodig is om te bepalen in hoeverre kinderen het coronavirus overdragen. Maar dat er al wel aanwijzingen zijn dat oudere kinderen bij de verspreiding een grotere rol spelen dan jonge kinderen. In Israël hebben opnieuw duizenden mensen gedemonstreerd tegen premier Netanyahu. Ze willen dat hij vertrekt, omdat hij verdacht wordt van corruptie. De demonstraties zijn al wekenlang aan de gang... en inmiddels leidt ook zijn aanpak van de coronacrisis tot kritiek en meer protest. In het centrum van Jeruzalem was geen toestemming voor het protest... maar toch waren voor de ambtswoning van Netanyahu duizenden mensen op de been. Ook stonden er betogers bij zijn huis in Tel Aviv. De directeur van de Belgische luchtvaartpolitie is overgeplaatst naar een andere dienst... vanwege de dood van een Sloaakse man begin 2018. De Sloaak overleed nadat hij was aangehouden op de luchthaven van Charleroi. Afgelopen week kwamen camerabeelden van het incident naar buiten. Donderdag legde een andere hoge politiefunctionaris in België zijn werk al neer vanwege het incident. Het weer in de kustgebieden en in het noorden kan vannacht nog een bui vallen. Landinwaarts is het zo goed als droog. Ook neemt de wind af. De temperatuur ligt vannacht rond de 16 graden. Overdag zon, stapelwolken en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit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 ta I'ma show you what I'm. must show you. show you what I'm working with. Hey, show you. I'ma show you what I'm. up you what I'm working with. Hey, I'ma show you. I'ma must must show you what I'm. up show you. I'ma show you what I'm working with.